Nieuws van 11 uur. Gert ja, met het NOS Journaal een kind, maar het was nog niet eerder gebeurd. Het is niet bekend gemaakt hoe oud het kind was en wat de omstandigheden waren. Wel is duidelijk dat hij of zij leed aan een terminale ziekte, schrijven Belgische media. België is het enige land ter wereld waar euthanasie mogelijk is voor alle leeftijden. Om aanslagen te voorkomen wil de IVD meer privacygevoelige maatregelen kunnen nemen. Dat zegt het hoofd van de IVD, Rob Bertollet in de Volkskrant. De Veiligheidsdienst wil onder meer de versleuteling van chatberichten altijd ongedaan kunnen maken. Het kabinet voelt daar niets voor en benadrukt begin dit jaar dat encryptie heel belangrijk is om de privacy van burgers en bedrijven te beschermen. Nederlandse moslimjongeren vinden het geloof meestal minder belangrijk dan hun ouders. Ook houden ze zich minder aan islamitische regels, blijkt uit een onderzoek onder jongeren waarover trouw schrijft. Tegelijkertijd is er een kleine groep moslimjongeren die juist wel strenger is in het geloof. De onderzoekers volgen 5.000 jongeren in hun ontwikkeling, onder wie relatief veel Turkse en Marokkaanse, om een goed beeld te krijgen van de islamitische jeugd. Vijf auteurs maken kans op de Libris Geschiedenisprijs 2016. Op de shortlist staan Machiel Bosman, Filip Dreugen, Elsbert Leijnse, Lodewijk Petram en Anniette van der Zeil. De prijs wordt op 30 oktober uitgereikt aan de schrijver van het beste historische boek van het jaar. Een vakjury beoordeelt of het boek een algemeen publiek aanspreekt, prettig leesbaar is en gebaseerd is op grondig historisch onderzoek. De winnaar krijgt een bedrag van 20.000 euro. De Consumentenbond komt in actie tegen Volkswagen. De organisatie vindt het absurd dat er geen maatregelen worden genomen tegen de autofabrikant na het schandaal met Schumel Software. Daarom wil de bond dat de autoriteit Markt stappen zet. Het weer, af en toe zon, het wordt 21 tot 24 graden.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 Maar de bloeks verlaat jou nooit. De bloeks verlaat jou nooit. De bloeks verlaat jou nooit. Nou, weer een rustig stukje muziek is uh, aangeschoven. Erik Summer van het Casino en zeer goedemorgen. Hele goedemorgen. Pas, pas terug van vakantie zouden zien. Zeker. En uh, dat moet allemaal goed gegaan zijn. Um, hoe lang ben je nu al uh, directeur van dit casino?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 In het, in het Oude Bouds Hotel, Baus. ja. Ben je daar ben je toen ook al geweest? Nou, wel eens langs gefietst met mijn opa, denk ik. Maar, uh, <laughs> oh, je mocht winnen, er nog niet in. Toen mocht ik er nog niet naar winnen, nee. Maar het was uh, wel heel bijzonder. Het was, uh, ja, het was echt, een, echt een oud, een oud, oud casino, casino, zeg maar. Ja. Hè? Voornamelijk tafelspelen, voornamelijk Frans roulette. Mm -hmm. En die, uh, die verandering van... Uh,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 op slippers het casino binnen ja, ja, ja. En dat gebeurde zo prompt. Die ja. mensen kregen een badje als ze nog te blijven zitten. Ja, Geweldig. Nou, tegenwoordig zijn we daar wat kritischer in. Het zijn, ja, ja. zijn toch gasten die ja. geld spenderen. Denk ik toch wel. Zo is dat. Ja, ja, absoluut. Hoe, er is buiten de verjaardag best wel wat te doen over de, over de casino's mm -hmm. in... in, in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 En het brengt weer een ja. nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen met zich mee. Hè? Want er komen ook uit de, uh, nieuwe casinos bij. Hè? Waar er nu veertien zijn, komen er nog twee licenties bij. Dus er komen straks zestien legale aanbieders. dat creëert ook heel veel kansen en mogelijkheden voor al onze medewerkers. Ja, je zou je, ja, je kunnen voorstellen. Wel... Toch wel uh, met de tijd. Ja, ja, maar ook ja, dat je met het bedrijf meegaat. Ja, en, en het is natuurlijk wel spannend, omdat er uh, tien worden verkocht uh, als tien. En dan krijg je een groepje van vier en er komen nog twee licenties bij. Ja, dat wordt begin volgend jaar duidelijker. Ja. Dan even naar de verjaardag. Uh, wij hebben hier een uh, mooi programma liggen. Maar, uh... ja Ik wil er graag iets over ja, vertellen. Ja, uh, we zijn nu uh, sinds 1 oktober 76 zitten we hier 40 jaar aan het Bad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 ja, dat hopen, dat hopen wij dan ook. En, en zo ja, weer, uh, het is eigenlijk uh, mooi. een spectaculair event voor Zandvoort. En uh, ja, we willen als, uh, als Holland Casino Zandvoort... willen graag de bewoners van Zandvoort uh, uh, trakteren. Dus Ik denk dat ook willen dat, we hiermee uh, doen. Ja. Ik denk dat heel veel Zandvoorters ook wel graag het casino in Zandvoort uh, willen blijven houden. Mm -hmm. en, uh, gelukkig is het ernstig, rustig omtrent de verhuizingsproject. Ja hoor, ja dat is ja. Op, op het moment niet aan de orde. Is helemaal niet meer aan de orde. Of de politiek, he? of Holland Casino, of de nieuwe eigenaar moet straks anders besluiten. Ja. Maar op dit moment is daar geen, uh, geen sprake van. Um,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 En um, ja, we hebben een vier gangen menu voor 40 euro voor twee personen. Dus dat is natuurlijk hartstikke interessant. Ja, um, ja, we gaan natuurlijk mensen een cadeautje geven. Elke 40ste gast, uh, iemand die op 1 oktober um, 76-jarig is en ons ja. gaat bezoeken. Die gaan natuurlijk extra een het zonnetje zetten. Ja, alles, alles, uit, alles uit, uh, rond het getal 40. De, alles rondom ja, 40, ja. ja, ja. Leuk. Um, het casino.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 ja, want maar, is, elke maand was er toch ook een gast, een, een, een, een op zanger, optreden, twee, toch? Ja, het elke, elke weekend. Elk weekend, elke weekend ja. Elke weekend. We, nog steeds, hè? Nog steeds, ja, absoluut. Ja. ja, er zijn toch... Uh,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 Um, zijn er nog meer mededelingen omtrent het feest? Ja het feest is misschien wel leuk om te benoemen We hebben natuurlijk de, die feestweek En op zaterdag, uh, het is het 8 oktober Doen we nog een speciale midnight bingo we kijken de, de luisteraars voor oproepen zich Om daarvoor op te geven Dat doen we uh, rondom middernacht Een speciale bingo nog in het, kader in, het van het het 40, in het casino in het kader van het 40 jaar het bestaan En dat is de afsluiting uh... en Dat is eigenlijk de afsluiting en, uh, nou, Iedereen uh, bij deze nog uitgenodigd Voor uiteraard 1 oktober uh, vanaf 7 uur Op het Badhuisplein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 de officiële opening. Daarna treedt Gerard Joling op. Om 9 uur is het vuurwerk en daarna is het binnenfeest voor kaarthouders. Ja, Erik, Semmel, zeg maar ontzettend bedankt voor de uitleg. Heel graag gedaan. En tot 1 oktober. Wel. Ja, tot 1 oktober. Bedankt. Dankjewel. Ja, mooi. Rustige muziek en uh, oh, maar zover zijn we nog niet, uh, want tegenover ons is aangeschoven. Gerard scholte de boswachter. Ja, ik moet mezelf introduceren, heb ik net gehoord. Dus jeetje, wie is het nog spannend? Is het nieuw, hè? Ja, ja, oh, ja. deze Omdat de burgemeester daarmee is begonnen, denken we dat dat kunnen alle gasten, dus ook. Ja, uh, uh, dus onze Gerard uh, scholte de duinboswachter. Want daar zijn we nog niet helemaal over uit. Nee, nee, nee. het is, ja, allebei, het is, je, het is in het nee. duingebied inderdaad. Gewoon voor, voor zandvoeten ben ik eigenlijk de duinwachter ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar goed, voor mijn baas ben ik boswachter. Want anders wordt er niks uitbetaald. <laughs> nee. Er is geen CO. Er is geen CO voor duinwachters. Nee, Alleen wel ja. voor boswachters. Ja, dus, ja, ja. Nou, dan, dan kan je beter boswachter ja, nemen. Uh, normaal ligt deze tafel uh, bezaaid met <laughs> botjes, beentjes en, uh, en pijpjes die je overgevonden ja. hebt. Ja. En nu, uh, uh, voor de luisteraars zal ik het even kort samenvatten. Een boekje met forse, bessen, herten. Een kaart.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 Ze worden natuurlijk alleen maar gebruikt als ze opengeknapt zijn. Want ik zie daar flinke stekels aan uh, ja, hangen. Die bolster. Die inderdaad. Kan, uh, kan een het een, een bolster breken? Dat doet, hij, ze dat? Niet. doet nee, hij niet. Nee, dat doet hij niet. Hij, hij ja, wacht echt tot hij openvalt. Hij wacht echt dat ze naar beneden vallen. En dan valt die bolster meestal automatisch, schiet hij open. open? Ja.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 Nou, en daar staan die hetten ook echt... Je kan als kind bijna geen kastanje meer vinden in de duin. Hè? Want dat ja, wordt opgegeten door die... Door de, op de begraafplaats zie je ze nog wel, wel ja, ja. veel Kijk, licht. Ja. Ja. Dan moet je niet te hard roepen, anders komen die herten daar naartoe. Die ja. komen er ja. ook. Ja, die komen ja, er ja, ja, ook. Ja, ja. ja. ja. ja. ja, um, wat mij opvalt, en wat meerdere mensen opvalt, is dat de... Uh, het is september, en dan, maar dan praat ik over een week of drie terug... Dat men toen al dacht van... Hey, uh, er hangt al van alles in de bomen. Kastanjes, uh, ja. uh, eikels dat al hangen. Dat verschuift. Ja. Of in ieder geval dit seizoen is het verschoven. Ja. Krijgen de dieren daar last van straks? Nee, Want, juist helemaal niet. Weet je wat het is dit, dit jaar? Dat uh -huh. valt meerdere mensen op. Het is een heel goed mastjaar, hè? noemen ze dat. Mast, hè? Dat, dat, bij die wilde zwijnen. Bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe. Die... Als het een goed mastjaar is, krijgen die een heleboel, een heleboel van die piggen. krijgen weer een heleboel overlast daar in het dorp. En dat komt er op het chanal. Omdat ze goed eten. Ja, omdat, en dan zitten er dus heel veel kustandjes, heel veel beukennootjes. Heel veel. Die esdoren hangen vol met, met die zaden. Hè, die zogenaamde helikoptertjes. Ja. Hè, weet je je kunt ze ook op je neus zetten. Dat de doen sommigen wel. Ja, he, de precies. De en, dus dat noem je een mastjaar. Ja. En, en, kijk maar eens ook naar de, naar de duindorens. of ook zelfs naar de meidorens. hangen vol met bessen. En dat hebben weer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 Goeie dat zien er ook allemaal nou, redelijk uit. En, ja, vooral die mannetjes, hè, die poppen zich helemaal op ja. voor, de, voor die bronstijd ja, ja. die eraan zit te komen. Dus die uh, beginnen het ook al te verkleuren, hè. dat zie je mm. nu ook alweer. De eerste kuilen heb ik alweer, uh, de bronskuilen heb ik ook alweer gezien. Dus, ja, ja, dus dat dus, verschuift ook naar voren toe? Uh, nee, nee. Het, ik, ik heb toevallig uh, gisteravond nog een filmpje over de brons gezien.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 wel, wel, Ze zijn wel begonnen hè, met de verkleuring, een beetje territorium af, af, uitzetten hè, door die schuilen. En uh, ze zitten dan met die gewijen tegen die tak aan te raggen. En, uh, dus ze zijn er wel klaar voor, maar ik, kon, ik heb nog geen enkel uh, burreltje gehoord, zeg maar. Nou ja, er zijn er nu nee. zoveel, dus als er geburreld wordt, wordt er heel, waarschijnlijk de hele dag geburreld. Ja, dat is ja, zijn er, ja. een pleet. Hele boel. Ja. Um, tot zover de zaden, hè, want dat is het voedsel voor uh, de dieren. Ja. Dan hebben we nog wat bessen hier staan. Ja, hier uh, best. En, en, en ook in het blaadje. Ja, dat het, toevallig was ik, uh, was ik even naar binnen gelopen bij de Bruna. Ik zeg, weet je wat, in de, in de nieuwe Roets, daar staat wel een hele mooie wandeling in, in de Amsterdamse waterleiding daar. Uitge... Roets roet is een, een natuurblad, toch? Een natuurblad, ja. Oké. Okay. Ja, ja, daar staat een mooie wandeling in. Een hele mooie uh, uh, wandeling door. Door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En toevallig... ja hoe, wat, hoe is het allemaal mogelijk? Geef ik daar donderdag nog een excursie <laughs> over. Maar hey, deze, deze route die hier uh, keurig uitgetekend staat. Ja. Als ik nu bij... Uh, de zandverslaande binnenstap. Ja. Daar kan ik toch ook met bepaalde kleuren zoveel uur wandelen? Ja, je kan. Dan kom ik deze toch ook tegen? Nee, deze route niet. Deze hebben niet we speciaal tegen. uitgezet voor met die, een... Voor dit blad. Ja, ja. Met, met, met, het blad bestond vijf jaar. En mm -hmm. dit is de derde wandeling die ik voor het blad mocht uitzetten. Met, met die Paul ja. Je gaat hem zelf lopen dinsdag? Ik, donderdag donderdag heb ik donderdag. een excursie van, van route nee. Staat hier ook bij hoe, wanneer hij is. Hè. De, de, de, de tijd. Struinen met boswachter Gerard Scholt. Uh, woensdag ja, dat al geweest, 7 hè? en donderdag 22 september, aanvang ja. 2 uur en je wandelt tot 5 uur. Ja. Aanmelden awd.waternet.nl schuine-kalender. Ja. Maximaal 15 deelnemers. Ja. Dus en zag, mocht je deze wandeling doen, dan kan je je nu bij AWD uh, aanmelden. Ja, ja, inderdaad. Op onze website, uh, ik zag dat er iets van acht aanmeldingen nu waren. Dus er is, er is nog uh, plek. En dan we denken, want alle excursies lopen niet zo heel hard. Maar het is vanzelf zelf zo mooi weer geweest. Wie gaat er nou denken ja. om in die warme duinen te lopen? Ik, ik denk dat het daar vast mee te maken heeft. Want maar, het, anders uh, zijn ze toch redelijk gevuld? Ja.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 nou, ja, en dat kan bij ons, hè, verdwalen nog. Absoluut. Omdat je mag struinen natuurlijk. Dus ja, uiteindelijk ja. kom je een hek tegen. Ja, maar deze twee mensen die we toen uiteindelijk om een uur of tien s'avonds eruit plukten. Oh, nou, die uh, had het oh. helemaal gehad. Zeg. Ja, die had het helemaal gehad. Maar goed. Het ging wel dus goed, ze die, uh... Uiteindelijk ging het goed. Ze dus moesten echt bijkomen. In, en toen werd het ook wat koeler s'avonds. Ja, okay. ja, gelukkig. Maar... Uh,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 Ja. Ja, dus dat is mooi. Dat is mooi. Ja, een heleboel dingen zijn mooi van het werk. Maar dit zeker. Uh, ja, dat ja. zijn de, de, de dankbare dingen. Ja. Hey, um, je hebt nog een hele lijst. Ik weet niet of je die nog af wil werken. Anders ja. gaan wij over naar Struin in de Duinen. Maar uh, ja, ga wel, een, een belangrijk ding voor de zandvoorters is zeker wel belangrijk. Want ze gaan binnenkort beginnen met werkzaamheden in de Zuidduinen hier. Rond het Zwanemeertje. En dat heeft alles te maken met het PAS-project. Dan zou je zeggen het PAS-project. Uh, procesmatige aanpak stikstof is dat. Dat is namelijk, hè, dat weten we misschien allemaal wel. Er, er dwarrelt altijd stikstof hè, naar beneden. En daarom krijgen we verruiging. Ja. En dat komt door industrieën rondom de natuurgebieden. Uh, Zuidwestenwind is dus vanuit Rotterdam, uh, die kant ja. af. Daar is een compensatie voor in Nederland. En wij als natuurgebied hebben daar een, aantal, uh, ja, een zak met geld voor gekregen. Om dat, die verruiging weer aan te pakken.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 erin. Ja. Dat blijft natuurlijk. Maar dat willen dan eigenlijk zo in overleg met de ecologen en met, uh, met, met, met de natuur van Nederland, hebben ze dat zo besloten. En hoe lang, lang gaat dat duren dan? Kunnen een CFM aardappellandje ja. beginnen? Ja. ja. ja. ja. ja, ja. ja. Nou, ja als je nog ruimte hebt. Hoe lang gaat dat duren dan? Uh, ze willen dat in twee, drie weken helemaal klaar hebben. Ze willen, en, en dan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 Uh, nou, 5 hectare van de... Wat ja, nee, is het? 35, 35 hectare. Dat is ook ja. wat daar gebeurt. Nou, allemaal, allemaal plukjes, hè? Oh, allemaal dus plukjes. Dat is niet het hele, ah, dus ja. hele gebied. Nee. Ik nee. zit al die, die dalen en duinen te bekijken. dat ja. wordt een heel klusje. Ja, het wordt wel een hele klus. Maar uh, het zijn plukjes. We hebben dat helemaal ingetekend. Daar staan een vogelkersen. Daar staan die... Uh, en die, die specifieke dingen, die gaan eruit. Ja.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 komt dan later op gevechten uit natuurlijk. Dan slaan die geweiën tegen elkaar. Maar ze maken kuilen om hun territorium af, af te, te zetten. Maken, ja. De vos doet dat met hun keutel. Hè. Die zet overal uh, uh, op, op een boomstammetje, op een steentje. Gaat hij zitten poepen zeg maar. En dat is zijn territorium. En uh, de dammer doet het even wat groter en wat groffer. En die, zet, uh, die maakt allemaal kuilen. Ja. Dus Oké. Okay. Een... Ik zie uh, een aantal hele leuke uh, excursies. En het valt mij op dat er eentje om kwart over acht begint. Ja, ja. En dat is een excursie met uh, paard en wagen, herfst, pracht en Bronstrijd. Ja. Die is 5, 10 en 16 oktober. En die beginnen om kwart over acht. Kwart over acht, lekker vroeg hè? Hmm. Bij de silk, inderdaad. Is, is dat uh, speciaal gedaan omdat dan de natuur nog fris en fruit ja, is? Ja, precies, dan ruik je het echt Want ja? ja, want wij, dus excursies van ons zijn meestal in de... In de, in, de namiddag. in de namiddag. Ik zie ook heel veel avondexcursies.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 Ja. Een aantal steden doet daar nou mee en uh, schakelt een, een gedeelte al het licht uit. Ja, precies. Om, dat eens, te, en, uh, om eens te kijken hoe, de, hoe mooi de sterrenwereld dan is. Ja. Is ja. En ze, zeker in de duinen is dat uh, mooi te zien, want dan heb je geen, uh, geen vals licht. Nee, nee, zeker. Dan heb je ja, Of de volle want dat is net een schemelamp dan. Een grote schemelamp die dan... Ja, dan ja, de, ja, de, schemerlamp sterren, de, die uh, die, uh, die bronstijd excursies, hè. Uh, dan ga je op zoek naar uh, burrelende herten. Ja. Uh,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 ja, dan dagen ze elkaar uit. En dan op een gegeven moment is die ene bijvoorbeeld de sterkste het zat. En dan pakt hij die andere nou, op, de, op, de, op, de, op het gewei. Want ze beschadigen elkaar bijna nooit. Hè. Het is wel eens het gewei. Dat, Leven, dat ja. Het gewei tegen elkaar aan. En ze doen het eigenlijk wel heel sportief. Van, uh, ze pakken ze niet uh, van achter of zo. Dat ze <laughs> een... nee, het is... uh, altijd van voren. En, uh, en, en de fotografen moeten houden. Wij hopen ook dat ze zelf wel de natuur met rust laten. Dat ze op een afstandje met die ze tegenwoordig. Je kan gewoon op 25 meter afstand nog een prachtig mooie foto's krijgen. stoom uit die neusgaten. En, en, en, en, en die spieren in die nek. Als, en, jij, uh, als je nou aankomt met zo'n uh, met, met zo groep mensen. En je, je, jij weet waar dat gebeurt. Dus neem aan dat je die mensen ook mee naar die plek. Ja. Hoeveel afstand hou jij daarop? Nou, ik neem altijd wel sowieso 25 meter op. Ja, ja, ja. En dan zoek ik dikke bomen uit. <laughs> en dan ga ik dan achter staan in een heel rijtje achter me. En dan, uh, ja, het is een beetje flauw wat ik dan zeg. Zeg ik kan al tegen de dames van, uh, dames, even lippenstift af. Weet je, want anders die, die mannen, ja, die worden helemaal baas. dat je dat zo verdreven? Maar. Ja, het blijven mannetjes. <laughs> ja, ja. Maar goed, en dan ja, dat is genieten. Dan wordt het donker. Hè. Dat mogen wij dan. Als dan wordt het donker. En dan hoor je dat gefiep van de dames. Hè. Het, het, het, het viepen van de dames. Het Wat is viepen? piepen. Nou, ja. Het viepen van de dames is eigenlijk... Joehoe, ik ben er klaar voor. Ja, ja, ja. Dus, ja, daar ben ik toch mee maar bezig. Maar goed. Ja, maar, maar ja, dan, dan gaat het erom. Wie mag. Nou, dan gaat het erom. Die, die mannen die gaan erop vechten, inderdaad. Ja, en de sterkste. Ja, die mag dan zo'n dame bespringen. En... Uh, en dan krijg je zelf in juni... De, de verliezer...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 Ja, dus hij, komt u... uh, hij wordt natuurlijk weggeduwd uit territorium 1. Ja. Komt vervolgens in een ander territorium terecht. Ja. En dan krijg je daar weer. Dus dan gaan ze daar weer het vecht, is natuurlijk. elke keer reuring zou je dus die ze wel kunnen winnen. Dat is wel, ja.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 met een boswachter mee te gaan. Ja, heb je en nog geen ervaring daarmee? Moet je dat wel, wel eerst weten. doen. Maar... Er zijn zat mensen die uh, abonnementen hebben en die weten al precies waar ze zijn. Ja, zitten. precies. Ja. Dus uh, uh, die, die, die, die. een van jouw fans joker die komt er ongeveer twee keer uh, in de week. Dus, ja, dus die weet ja. precies waar ze moet zijn. Ja. En die maakt ook wandelingen trouwens. Ja, die maakt staan ook altijd. Ja, dinsdag ja, ja. zie ik er altijd lopen met ja. een... Uh, die groep lijkt wel steeds groter ja. te worden. Die kan je opgeven bij pluspunten. Bij pluspunten kun je daarvoor ja. opgeven, Joke ja. doet het heel veel. dat zijn weer extra excursies. Ja. Um, voor de duidelijkheid, deze boekjes liggen bij alle ingangen van... Uh, ja, bij de alle de pannenkoekhuizen. Alle, alle bezoekcentrums, pannekoekenhuizen. In ligt hij bij de VVV. Ja. VVVV. En, en, uh, dus, dus, en iedereen die uh, kan zich erop abonneren. Ja. Er staat ja. het telefoonnummer op, er staan. Uh, uh, en er staat www. Uh, Wat is het precies? Even kijken. awd. Punt. En dan nog een stukje verder, geloof ik. Je hebt ook gewoon. Uh, over de Aanmelding van excuses is het een andere website. Dat is www.waternet.nl.awd. Ja. Dat uh, andere adres dat was iets anders. Ja. Er is.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 hoe gaat een bezoeker daarmee om? Is dat vroeg of is dat laat? Of kan het dag over gebeuren? Ja, dat het, he, per 1 november ja. is dat... Uh, de rechter heeft dat net weer uitgesproken. He, van, ja. uh, maar het gaat mij er een beetje om uh, als ik daar bezoeken rondloop. Als je daar de bezoeken rondloopt, dan heb je er geen last van. Okay. Nee. Daar houden ze rekening mee. Ze beginnen sowieso eerst ja. weer in de verboden gebieden. Uh -huh. oh, okay. En... Uh,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 Ja. Um, de eerste staat er, het schrikdraaien zit er nog steeds in voor de uh, ja, nee. wat grotere. <laughs> er wordt nu driftig gesproken over de tweede. Die kennen we duidelijk. Heb je daar al wat, wat, wat over gehoord? Nee. Nog niks? Nee, weet maar ik het, heb al een tekening gezien. En, uh, ja, maar dat is de Kennenberduinen, weet ik ook da, niet. Daar doen je natuurlijk. niks mee? Nee. Het is niet jouw... Uh, nee. nee. Is dat niet een soort tussengebied? Want, uh, nou, Tussen de zeeweg en de Zandvoortslaan bijvoorbeeld? Ja, maar het is niet van ons. Het is niet hè. van jullie. Bij ons is tot de Zandvoortslaan. Dus het recroduct, het, het ecoduct wat ja? er nu staat met de grote hek erop is van ons. Daar zijn we zelf wel. Zo gauw die open gaat hebben we weer meer contact met de collega's van de Kennenburg Want dan hoop ik ook gezamenlijke excursies te gaan doen. Ja,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 Maar ja, dan moeten we eerst toch drie, vier jaar die beheersjacht gaan uh, toepassen. En dan, zijn, uh, dan is het, het aantal zo teruggebracht dat de hekken eraf gaan. En tegen die tijd is het tweede viaduct dan klaar? Ja. Dus dan ja. zou je echt een mooie overloop kunnen krijgen. Ja, dan kunnen ze door de zeeweg gaan lopen. En dan, ja, uiteindelijk mm, moet die daar uiteindelijk uiteindelijk uiteindelijk hij moet over daar ook nog overheen. Dat is de grootste wordt dat. Ja, dat wordt echt een ecoduct en geen recroduct. Alleen voor de dieren. We're alleen voor de dieren. En dan kunnen oh. ze tot de Muiden aan toe een beetje lopen. Zo. Dan heb je echt een prachtig mooi ecolint. Een heel groot natuurgebied. Het is natuurlijk heel om in te kijken. Gerard, ontzettend bedankt voor uh, jouw fijne uitleg en de uh, mooie plaatjes die wij Dankjewel. wel kunnen zien. Ja. <laughs> ja. Voor de luisteraars, ga dat boekje halen, want het zijn een hele mooie plaatje. Gerard, ja. bedankt. Graag gedaan. Dankjewel, Gerard. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken, drijf je hier.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 Goedemorgen, Peter? of niet? Ja, maar het was met de auto. En tegenwoordig met die nieuwe auto's heb je allemaal van die hele mooie uh, uh, sleutels. Oh, ja, en dat is dus voor jou een iets te veel. Iets ja, te modern. Ja, iets te veel voor je de Je bent nog van echte sleutels voor. Ja, ja. ja. En die het is ingewikkeld. Stuk. En die was stuk? Nou, die was stuk. Ik oh. kon niet meer starten. Oh. Dus ik okay. moest even naar huis om een nieuwe sleutel. Maar Goed. ik ben er. Uh, je bent er en uh, uh, we hebben natuurlijk nog een paar minuten voor jou over.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 ...die uh, aan het studeren zijn. Deze mensen studeren allemaal aan het Haagse Conservatorium. Nu nog. Er dus is er eentje bij Dipse Bachelor al gehaald. We praten over uh, twee mannen en een dame. Olofje van der Kleij op de viool, Tamminga op de cello en Rick Kuppen op de piano...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 Wel, nou, dat lijkt ja. me niet zo moeilijk, want uh, gezien de vergrijzing. Gezien, je komt hem zelf in. Gezien de vergrijzingen in jullie. Uh, ja, maar toch. Maar jullie maar hebben een hele jonge voorzitter. We hebben uh, een hele jonge voorzitter en een nog jongere dirigent. Kijk. En uh, uh, bij dat mannenkoor gaat weer zo de. Hoe zoals is dat, dat vroeger was? Uh, met de dirigent, want het. Uh, Fantastisch. Uh, we, we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 2 oktober gaat de avond 3 uur kaarten 10 euro Karshe Stromp Bruna Balken en even, even, terug, en even terug want het, het ratelt er weer uit. Ja, goed hè. Maar nou niet niet goed want geen hond hebt het begrepen. Hè? Ja, wel tuurlijk 2 oktober Daarom. is er een speciaal uitvoering van jullie. met, met Zandvoorts Mannenkoor met een dameskoor. Juist Harlem Jive, Close Harmony. Uh, 15 rondom de 15 dames tussen de 20 en de 40 jaar die op een fantastische manier uh, close harmony zingen. Dat zit er zo ontzettend goed in. En met zo'n oud-grijs mannenkoor, met alle respect... is dat natuurlijk heel leuk, leuk. om zo'n ja, En dat gebeurt in de Agatenkerk. Ja, dat klopt. En uh, dezelfde tijd, half drie? Uh, drie uur, half drie de kerk kopen. Kaarten tien euro. Het Zandvoorts met Harlem Jive. Matthijs Mesdag een bariton. Okay. Die hebben we ook uitgenodigd. En daar kom ik nog voor terug. Dat is een uh, fijne middag. Nou, dan moeten we afwachten hoor. Ja, Misschien ja maar dan, dan heb ik een, een half uur nodig. Want dat is het Zandvoorts <laughs> natuurlijk. Maar in ieder geval uh, hebben we het nog even over morgen. Ja. Uh, 18 september is het uh, Laureate Prinses Christina Concours, het Van Mieris Trio, komt ook? Ja, dat, uh, die drie mensen die ik net opgenoemd heb, dat, die noemen zich het Van Mieris Trio. Die treden... Uh, hebben, ze, hebben zij dan ook in dat concours als trio gespeeld? Ja. Okay. Ja, met z'n drieën samen gespeeld. En dat zie je namelijk steeds meer. Uh, zoals de stichting Classic in Zandvoort bestaat. Zijn er natuurlijk heel wat in de landen. En die hebben geen interesse. ...in alleen een celliste of alleen nee. een violiste. Ja. Dus wat al die ja, mensen is doen... Ja, is leuke ...en op combinatie. het moment dat ja. ze studeren doen ze dat al... ...maar ook als uh, het Concertgebouworkest... ...heeft wel drie, vier verschillende ensembles... Mm -hmm. ...die met elkaar spelen en zichzelf ja. verhuren aan allerlei... Ja. Het, is, het is natuurlijk ook leuk als je tijdens je studie... Uh, ...met zo'n clubje al ergens kan optreden... Daarom. ...om uh, ja. toch een beetje te voorzien in, uh, in het dagelijks onderhoud. Okay. En ben, dat is die goede samenwerking met het Prinses Christina concours... Want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 En na de pauze uh, de pianotrio van uh, Beethoven, Ludwig van Beethoven. Met het alecretto, Allegretto man en troppo. Prachtige pianomuziek, prachtig. prachtig. Oké, okay, voor de mensen het, op een half, prachtige vleugel. Half drie is de kerkje zijn, weer open. Peter. Heel graag. In drie uur begint de muziek. Juist. Op tijd komen voor de kussentjes. Ja. ja. Peter, bedankt. Eén uur, ook voor deze op een korte. aankondiging nog, ja. heel snel. 30 oktober. Agra Kerk, grote productie. Stichting Classic Concerts. Ja, de Lisa boekje. Creola voor de pauze. En de Carmina Borana Niet tenminste na de pauze. We gaan het zien en we gaan het horen. Peter bedankt voor het komst. Wij doen heel snel uh, de agenda. Want anders worden wij er vanzelf weer uitgegooid. Gaan we het redden? Uh,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 uh, 25 september worden er weer 10.000 stappen is de vanaf de oude weer, hand, he? dus de eerste ja. keer vanaf 10 uur en uh. in smiddags, eigenlijk begint het smoren om half 11 in Nieuw Unicum, het Festival en om 12 uur uh, wordt er verder gezongen vanaf het Raadhuis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 Geely Rutte deze de presentatie. Ja, Ben Sonneveld, dankjewel. Dankjewel en wij wensen iedereen een prettig weekend. Oké. Okay.